een, een Ampersen met het NOS-journaal. Bij een corona-uitbraak in een café in Hillegom... zijn mogelijk honderden mensen besmet geraakt. Dat zegt de directeur van de GGD in die regio. Inmiddels zijn 23 mensen positief getest. Waaronder de eigenaar en medewerkers van het café. Waarschijnlijk raakten de cafégangers besmet op zaterdag 11 juli. Hoe dat precies is gebeurd, is volgens de GGD niet meer te achterhalen. Het café in Hillegom is voorlopig dicht. Nederland krijgt volgens het nieuwste compromisvoorstel van EU-president Michel... een hogere korting op de jaarlijkse EU-afdracht. Die zou stijgen met een half miljard euro naar ruim 1,9 miljard euro. Met het voorstel hoopt Michel de Europese leiders op de EU-top in Brussel op één lijn te krijgen. Ze praten al dagen over de EU-begroting en het coronaherstelfonds. Het totaalbedrag voor het coronaherstelfonds is 750 miljard euro... Over de verdeling daarvan is grote oneenigheid. Michel stelt nu voor om het fonds voor 390 miljard euro uit subsidies te laten bestaan... en voor 360 miljard uit leningen. De renovatie van de Waalbrug in Nijmegen gaat bijna 25 miljoen euro meer kosten. Het project valt duurder uit omdat in de beschermlaag van de staalconstructie... het kankerverwekkende Chrome 6 is gevonden... De totale kosten komen nu uit op 65 miljoen euro, meldt minister van Nieuwe Huizen. Vanwege de financiële tegenvallen wordt de boog van de brug in Nijmegen pas over 10 jaar gerenoveerd. Twee mannen hebben op hun vlucht voor de politie een tas met herin een half miljoen euro uit de auto gegooid. Dat was donderdag, maar is nu bekendgemaakt door de politie. In de auto werd nog een half miljoen gevonden. De mannen uit Rotterdam en Schiedam gingen er vandoor bij een politiecontrole. Op hun vlucht raakte ze een politieauto. Uiteindelijk werden ze klemgereden op de A2 bij Breukelen. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Later ook kans op mist. Morgen eerst zonnig, maar later wat stapelwolken. Alleen in het noorden kan wat regen vallen. Er staat niet veel wind en het wordt 18 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB.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 Ook, uh, politics. Dat was Kid Harlequin. En achter Kid Harlequin schuilt Julien Grouten. En die heeft even zijn gal gespuugd uh, lieve vrienden van Alternative FM. En uh, uh, ik ben het ook eigenlijk, laat ik het zeggen, 101% met hem eens. Dus, uh, en dat heeft uh, uh, gewoon te maken met het volgende. Dit heeft Julien uh, gisteren, nee, gisteren heeft hij dit erop uh, gezet. Dit moet ik even ventileren. Weet je wat ik nou zo kan waarderen aan de boeren en hun protesten? Ze dreigen gekort te worden in hun bestaan en gaan over tot actie. Simpelweg omdat ze met de nieuwe maatregelen beperkt worden om hun werk uit te voeren. Maar wij muzikanten kijken graag langzaam toe hoe de hele sector naar de typhus gaat. Ja, ik moet het even goed zeggen, want, euh, want anders, euh, nou ja, gewoon typhus gaat. Dat zegt hij. Waar zijn de harde protesten voor kunst en cultuur? Deze miljoenenindustrie zorgt er voor vele mensen voor brood op de plank. En wij laten ons wegzetten als een stil linkse hobbyisten. Misschien wordt het eens tijd voor een hard protest om onze stem te laten horen. Ja, nou ja, laten we dan maar de apoca politics uh, bombarderen tot protestzong van, uh, van dit. En eerlijk gezegd, uh, ik voel daar wel wat voor. Uh, om wat uh, meer vooraan in de strijd uh, te gaan. Want die muzieksector die ligt al op, uh, op zijn reet. Om, om het uh, bijna te zeggen. Bijna op zijn reet. Het scheelt niet veel. Uh, er, er zijn altijd uh, nog echte ministers uh, zoals de minister van cultuur. Die denkt dat ze het goed doet. Maar vergeet één ding. Uh, de muzikanten, dat hebben we al eens uh, eerder uitgelicht uh, in uh, een uh, interview met een van de mensen die de liefde voor muziek, met die petitie, bezig zijn geweest. En dat uh, is uh, eigenlijk een beetje de aanleiding om te zeggen van ja jongens, uh, die uh, muzikanten die zijn ook als halve ZZP'ers zeg maar hele ZZP'ers bezig om hun bestaan bij, bij elkaar uh, te krijgen. En uh, muziek, ja oké, okay, dat is eigenlijk uh, wel wat ze moeten doen. Maar omdat het te weinig uh, inkomsten genereert. doe ze er ook nog eens een keer wat bij. Ja, dan schiet het niet op met die muziekindustrie. Dus ik heb zoiets van... Uh, dit uh, mag uh, wel eventjes onder de aandacht uh, worden gebracht. Dus, uh, ben je muzikant of uh, uh, draag je de muziek een uh, warm hart toe? Ga eens nadenken. Ik uh, daag iedereen uit. Ik uh, zelf ga ook even de komende week erover nadenken. Misschien dat wij volgende week de boel maar op zwart moeten zetten of wat dan ook. Ja. Zou kunnen toch, hè? Dan, uh, dan weet je ook meteen van. Oh, we missen iets. Ja, nou ja, dan weet je dus waar dat komt. Uh, goed, de tweede uur is begonnen. We gaan nog even vrolijk verder met de muziek maken. Vanmorgen zat hij al in de uitzending bij Walter. Ja, en Walter, als je mee zit te luisteren, hij komt weer langs. Veline met alleen.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 Me, I realize I'm alone. Once more, and the voices in my head take their hold on me again. The violence creeps upon me. I go to bed It Follows me into my house. Band die in het uh, verleden anders heeft uh, geheten, en nu onder de naam Hoefs verder gaat. Uh, het nummer heet uh, Crash. Daarvoor Veline met alleen, en we blijven toch een beetje in die wat stevige sferen: Penthouse en I'm Not Your Bunny Honey. Deze niet uh, op donderdagochtend draaien. Daar is het denk ik weer veel te vroeg voor. Hoor, om uh, deze vuigenrok te laten horen. Daarom uh, draaien we hem hier tussen 8 en 10 uh, bij Altoren TVVM. Uh, de jongens hebben in juni nog iets uh, kwijt... Uh, ja, uh, kwijt. Kwijt, kwijt, kwijt. Uh, Kwijtgewild op uh, de sociale media. Uh, dat is het woord wat ik zocht. Uh, en dat uh, heeft uh, alles te maken met uh, 10.000 unieke luisteraars. Uh, en de 25.000 streams die ze van elke plaats op de wereld krijgen via uh, Spotify. Dus dat uh, geeft al aan hoe uh, groot de groep inmiddels al is op uh, de streamdienst. Uh, ja, dat is ook uh, gewoon logisch. Het is de meest vette band die ik op dit moment ken in Nederland. Uh, uh, direct gevolgd door Menno Lake. Die staan vandaag uh, even niet op het lijstje, maar goed. Uh, als er, er toch twee bands op dit moment echt uh, bovenuit uh, schieten... ...dan is het deze Black Operator en is het Metal Lake wel. Dus uh, dat, uh, dan uh, heb ik het over gewoon de voorkeur die bij mij uh, eigenlijk op dit moment is. Niets uh, ten nadele van de alle anderen... ...maar op een, een of andere manier moet ik ook uh, mijn voorkeur een uh, beetje uitspreken. Maar goed, uh, dat uh, was Black Operator. Sinds de sessies staan ze erin. Alleen vorige week hebben we ze niet gedraaid. Het staat ons netjes, maar goed. Het mag ook uh, geen naam. Truth or Dare is uh, van Freedom. Line. En die hoor je nu so the story goes, the walls you'd seem to melt Ja. The line. En het is uh, ooit nog eens een keer gecoverd door Ethan Huis. En dan voel je al uh, welke kant het op uh, gaat. Ja, ik, uh, ik had een uh, gesprek met die uh, Ethan Huis en dat uh, gebeurde op woensdag. En op een gegeven moment uh, wilde ik uh, dus dit doen. Hè, een beetje Rosemary Gold uh, draaien en dan ook hem meteen telefoon. Maar toen ging het dus valikant mis. En dan hebben wij altijd mwa wa. Wow. Maar goed, uh, dan heb ik het toch in de herhaling. Waarop Ethan ergens uh, helemaal aan het eind van het gesprek... Nou, je hebt het nu in ieder geval dat je het er uh, mooi in kan monteren. Nou, dat gaat ook wel lukken, denk ik. Ik ga weer even terug naar afgelopen woensdagochtend. En toen had ik Ethan Huis in de uitzending. We beginnen met uh, het verhaal van uh, Rosemary Gold. Uh, dat nummer, dat heb je gecoverd. Uh, waarom heb je dat uh, gedaan? Uh, ja, dat kwam toen corona kwam. Toen... Toen zat ik ineens maandenlang thuis, mm -hmm. zonder werk, zonder inkomen ook. En Toen ben ik een actie begonnen dat ik voor een donatie, tegen een donatie naar keuze kofferde uh, ik dan een liedje. Ja. En Rose Marigold was een van de aangevraagde liedjes om te coveren. Mm -hmm. en, uh, door een collega, Sena Songwriter trouwens ook, door Jorik van Noorden, ik weet niet of je die kent. Ja, dat is een uh, songwriter hier uit de buurt. Dus, uh, <laughs> ja. Oh ja, toevallig ja. ja. Um, ja, die heeft hij toen aangevraagd, omdat hij ook uh, een vriend is met, uh, met Danny Lai in de band. Dus ik mm. al, al mm. mensen eruit. Ja. En uh, ja, die heb ik toen gecoverd en dat uh, ja, was best wel leuk op gereageerd, ook door de band zelf. Ja. En, uh, ja. Dat was dus een van de ongeveer 20 liedjes, geloof ik, die ik uh, in die actie heb gedaan. Ja. Ja, uh, aan je tongval uh, te horen, kom jij uit uh, het zuiden van het land. Uh, even voor de mensen die jou niet kennen, uh, ja, hoe lang ben je met muziek bezig? Ja, echt op uh, serieuze schaal. Ik denk nu ongeveer zo'n 10, 15 jaar toch al. Mm -hmm. Maar het is, ja. omdat ik het eerst een beetje in de marge deed, mm -hmm. uh, ja, ben ik een beetje met kleine stapjes uh, richting een uh, professionele carrière gegaan, waar ik nu ongeveer twee, drie jaar in zit. Ja. Dat ik ook fulltime muzikant ben. en uh, Maar ik ben toch al heel lang bezig, maar ja. gewoon echt met, met muizenstapjes zeg maar vooruit. Ja, ja want het, uh, het is zoiets als van heel langzaam uh, begin je op deuren te kloppen. Wordt je eigenlijk al opgemerkt? Ja zeker, we worden ook af en toe door Hilversum uitgenodigd, bij Radio 2 Radio 5 een paar keer langs geweest. Ja. Uh, wat toffe festivals waar we hebben mogen spelen, leuke toertjes die we hebben mogen doen. Mm -hmm. Uh, ja, dat zijn toch wel uh, hier en daar wat hoogtepunten al op te noemen, ja. ja. Uh, ik heb ook even zitten kijken, maar je hebt al wat albums gemaakt, hè? Want, uh, want dit album waar je dus nu uh, met, uh, de, ja, met alle respect gesproken de muzikale pet rond uh, gaat... Uh, ...is volgens mij het derde of het vierde album wat je, uh, wat je wil maken. Ja, als je kijkt naar echt uh, albums van volledige lengte is ja. dit het uh, vierde album. Er zitten ook nog wat EP's tussen, maar echt van full-length albums is dit het vierde. Ja. Um, hoe omschrijf je muziek eens? Uh, van? Want ik heb net uh, de Doldrums uh, gedraaid. Het, is, het hangt een beetje naar, uh, naar folk, vind ik. Ja, het zit een beetje tussen folk en country in. Mm -hmm. uh, en... Uh, ja, het, is, het, het zijn op zich gewoon melodieuze... Uh, liedjes, maar dat maar qua stijl en invulling uh, ja, doe ik ze een beetje in de richting van de folk en, en country en de Amerikanen die een beetje in de jaren 60 en 70 had. Ja. Um, en ook uh, textueel. Uh, dit nummer, de Doldrum's, is trouwens niet representatief voor het album, het is gewoon een klein liedje wat we ook thuis konden opnemen. Ja. Uh, in de tijd dat we er niet de studio in konden. Het ja. is meer band georiënteerd, maar ook schuw ik het niet om om ditmaal ook gewoon uh, ja wat langere liedjes te hebben met soms ook wel zes tot acht coupletten zoals je ze vroeger ook had van Leonard Cohen en Bob Dylan en dat soort mensen. Ja. Dus ik ik ik hang dan nou een beetje terug naar naar die tijd ja. qua qua songs en zo. Ja, wat je net zei met de met de Petron, klopt aan de ene kant wel, maar dat gaat puur om de de drukkosten. Laten ja. we dadelijk naar bij kijken. Want het bedrag wat ik ook heb staan, dat is maar ongeveer 10 à 15 procent van de totale kosten. Dus mm -hmm. het meeste gaat nog los van die crowdfunding actie, maar dat was gewoon puur omdat ik na al die jaren dacht, het is nu al heel tof om het ook een keer op vinyl te laten drukken. Mm -hmm. uh, maar omdat in maart, ze dus lucht de crisis toe en uh, dat is sowieso al een heel vervelend, ja sowieso voor iedereen, maar ook, ook als je in de cultuursector werkt, maar mm -hmm. je weet niet, als ze gelijk hadden gezegd, dit is drie maanden en daarna kun je weer, dan had je een stip aan de horizon om, om naartoe te werken. Maar nu is het ook, er blijkt ook al uh, zo langzaam dat je de rest van het jaar eigenlijk ook niet meer kunt werken op de manier als je gewend bent. En ook, soms ook niet meer uh, voor de gages wat je gewend bent. En dan komt het ineens wel, wordt het heel spannend, want de rest wordt al uitgebudgeteerd voor de, voor de platen, dat lukt allemaal wel. Uh, maar dan, uh, dan heb je dadelijk een plaatsheid en je kunt hem niet uitbrengen, want er is geen geld meer, want er komt gewoon niks binnen, hm. of bijna niks. Uh, ja. Dat, dat is gewoon een heel lastig dingetje. En, en veel mensen hadden al aangegeven dat ze ook al graag een map vinyl zouden hebben. Dus toen dacht ik, ja, dan doe ik dat laatste stukje van de druk kosten, dan maak ik een, uh, een actie bij voor de kunst. Ja, omdat we het anders niet uit kunnen brengen. Nee, oké. Okay, maar ik, ik weet uh, dat, dat uh, muzikanten graag iets met uh, vinyl hebben, jij dus ook. Uh, wat, wat, uh, wat is daar nou? Ja, wat, wat, wat is daar zo speciaal aan? Het vinyl? Is dat een beetje toch die romantiek van vroeger? Ja, ik denk ik dat denk bij mij, kijk ik ben zelf niet, niet een, een, een, een, hoe zeg je dat, ik ben zelf niet de allergrootste vinylfan. Mm -hmm. Ik vind het wel heel tof, maar ik heb het vooral gedaan omdat er heel veel aanvraag naar was. Maar wat ik zelf dan wel de charme vind, is inderdaad, je hebt natuurlijk het artwork ook een flink stuk groter dan op cd. Gewoon, gewoon een soort van de romantiek van vervlogen tijden, van het vinyl eruit pakken, op de draaitafel leggen. Mm -hmm de naald erop laten gaan en en halverwege ook omdraaien en maar goed dan moet je ook op met met uh, met dingen rekening houden je moet hem ook twee keer masteren de platen dus ook allemaal extra kosten mm. want vinyl heeft een andere mastering dan het cd mm. maar je hebt ook nog dat je je kunt niet zomaar een, een, een trackvolgorde maken. Want je hebt rekening te houden met hoe lang een, een kant kan duren van de plaat. Dus je mm. kunt niet na drie nummers ineens, of na vier nummers ineens zeggen oh, dan pakken we hier dat hele lange nummer van tien minuten. Nee. Want dan is je al <laughs> de kant op. Ja, ja. Met dat soort dingen moet je ineens ook rekening houden. Ja. Dat is een hele andere manier van werken. eigenlijk. Ja. Uh, maar ik neem aan dat, uh, dat je toch uh, de, de volgorde van het vinyl ook uh, probeert over te brengen op het, uh, het cd'tje. Want, uh, want dat uh, wil je met de, uh, met, met de crowdfunding ook uh, uit gaan geven, toch? Ja, er komt ook een cd bij, want er zijn natuurlijk uh, ook veel mensen die geen draaitafel hebben, ook heel veel mensen die geen, uh, überhaupt meer een device hebben waar je een cd of iets op kunt afspelen. Mm -hmm. Maar we willen gewoon de keuze geven dat uh, ja, dat het gewoon op allebei uit kan komen, want bij het vorige album, de Secret Earth toen mm -hmm. uh, die hebben we best ook veel bij shows verkocht en zo, en dan hadden we na afloop van veel mensen van we hebben, uh, sommige mensen die nog een autoradio met z'n hebben, dat zijn er toch nog wel wat. Ja. Die, die zeiden van ja, we hebben nu allemaal een in de auto liggen. En zo. Ja, dat wil je ook niet wegnemen, nee. die mogelijkheid. Nee. Dat mensen dat kunnen doen. Ja. Um, ja, nou zag ik even ook dat je in Limburg ook behoorlijk wel uh, het, het nodige te doen hebt gehad. Ik geloof dat... Ja, even kijken, de bij L1 geloof ik. De week van de Limburgse Popmuziek, dat is niet van de L1 of wel door de L1. Onder andere door L1, dat is de dus samenwerking tussen L1 en uh, Pop in Limburg. Ja, ja dat is een uh, ja, de naam zegt het eigenlijk. Ja. Een organisatie die een beetje support de, de popmuziek die uit Limburg komt. Ja. En uh, ja, die hebben nu een reeks optredens georganiseerd, ja. uh, die ze dan ook uh, livestreamen en op de radio en tv-kanalen van hun uh, En Dat heeft eigenlijk best wel, uh, je zou het niet zeggen van een provi provinciale zender, maar het heeft echt best wel enorm bereik. Want dat ja. filmpje wat we gister, gisteren hebben opgenomen, is nu al iets van 12.000 keer bekeken. So, en, uh, ja. Dus dat heeft best wel, uh, best wel wat bereik, ja. Dus dat zijn heel tof dat er zoveel ja, op zo'n initiatieven komen om toch de artiesten te supporten, want het is natuurlijk geen, uh, ja dat is van niemand, maar voor artiesten ook geen uh, makkelijk ja geweest. Nee. Rest, nee. Het ja, gaat ook niet makkelijk worden. Nee. Uh, maar maar uh, uh, ja, zit, er, zit er nog enige uh, schot in dat er op afzienbare tijd nog iets, uh, dat je iets nog kan doen, voor uh, select, publiek of wat dan ook, met optredens? Uh, ja, en dat, dat heb ik ook al een, een tijd gedaan. Uh -huh. Maar op een gegeven moment, dat, dan ben je ook wel beperkt letterlijk en figuurlijk in wat je kunt doen. Want uh -huh. uh, op een gegeven moment zou je ook als, als een plaat uitkomt, dan wil je eigenlijk ook touren en je wilt de festivals langs en je kunt de zalen eigenlijk al niet doen. Want, uh -huh. want heel veel zalen, ik denk dat als mensen al live muziek boeken, dat ze niet heel gauw meer een voorprogramma erbij gaan zetten of, of, of een hoofdprogramma uh, met hele band gaan boeken. En, uh, daar een beetje een marktconform gage tegenover zetten. Dat is gewoon, er is geen verdienmodel meer voor ook de zalen. Want mm. met die anderhalve meter ertussen kunnen ze niet zoveel mensen kwijt. En dan zie ik mezelf ook niet 1, 2, 3 in de zin goed omstaan. Nee, nee. dus, uh, dus dat is uh, dat, dat wordt op de, de middellange termijn een beetje een lastig ding, maar die kleine dingen. Ja. Uh, die gaan makkelijk. Ik hou alleen een beetje mijn hart vast voor dadelijk oktober en verder, want dan ja. houden we de buitendingen op. En buiten heb je natuurlijk wel iets meer mogelijkheden dan binnen. straks. Spraak. Ja, ja. ja, dat, dat, ah ja dan leven we misschien weer in een nieuwe wereld. Hè. Dan, dan is er misschien weer heel veel veranderd. Kan ja, dat, dat, dat, dat weten we natuurlijk niet. Uh, nog even voor de, de crowdfunding actie, waar die uh, op te vinden is. Ja, die is op de site van woordenkunst.nl ja. hm. En dan zit een zoekfunctie in en als we dan zoeken op ETAN uit Alleen Ethan vind je hem ook al en Ethan is dan op de Nederlandse manier dus zonder de H, E-T-A-N ja. uh, Als we daar op zoeken dan komen ze er gelijk bij uit en dan zijn er heel veel opties waar mensen uit kunnen kiezen een CD of een pakket of een digitaal, van alles is mogelijk hm. En we zitten nu op een kwart ja. Het opgehaalde geld na een paar dagen dus we zitten wel, uh, wel redelijk op schema ja. en uh, ja, als dat geld straks is opgehaald dan hebben we ook gewoon de mogelijkheid om hem straks te laten drukken en ook gewoon op dat mooie vinyl. en dan, uh, dan zijn die, die perskosten een beetje gedrukt omdat ja. dat anders uh, een lastig verhaaltje wordt tot zoveel ik denk dat iedereen wel begrijpt dat er heel veel dat er heel veel van onze buffer wel aan is gegaan in de afgelopen maanden ja, ja. uh, dus ja dan heb je ook minder geld over ja. Het komt wel langzaam, links en rechts komen er wel weer wat dingen binnen. Ja. Het is niet helemaal hopeloos, maar ja, het is not by far wat het is geweest, zeg maar, wat je in de maanden haalt. Nou ja, weet je, ik heb uh, alvast even de bijdrage uh, geleverd. Dus, uh, <laughs> dus uh, ja, ik heb Dank hem ook. Jou, ja, jou. ja ik, heb, ik heb hem gedeeld op uh, Facebook. Uh, want ja, als je 2000 uh, vriendjes hebt, hè, dan uh, moet dat toch wel uh, redelijk uh, lukken, denk ik zo. Dus, dus ja, wat dat gaat. Ja. Uh, even nog dat album, wanneer wil je dat uit gaan brengen? Wanneer mogen we dat uh, tegemoet gaan zien? Als het allemaal een beetje volgens plan uh, verloopt ja dan moet ik bij je zeggen dat vinyl drukken mm -hmm. duurt best lang dat is um, ongeveer dat is acht tot twaalf weken is dat levertijd dus dat is enorm lang kan tot mm. drie maanden duren ja. um, wij gaan tussen augustus en oktober opnemen en daarna zit je nog met de mix en master ja en in december ...zou heel krap zijn, en dat wil je ook niet, want dan heb je in januari al een oud album van het jaar daarvoor. Ja. Dus ik mik een beetje op, uh, op maart, halverwege ja. maart. Ja. Omdat uh, ja januari, februari als Limburgse artiest, ook met carnaval, wat ja, er met... Ja, is, ja. is, is niet een hele handige releasedatum datum. Ja. Dus uh, ja, maart, dat moet gewoon haalbaar zijn. Ja. Uh, zijn er natuurlijk uh, een tweede golf van de hele wereld ligt weer op zich gehad. Daar kun je natuurlijk niet op anticiperen. Ja. Maar... Voor de rest, als alles een beetje meewerkt, moet het gewoon maagd zijn. Oké. Okay. Uh, nou weet ik dat, uh, dat er ook uh, nog een collega uh, zaterdag jou nog in de uitzending uh, gaat halen. Gaat dat ook telefonisch ja. gebeuren uh, met uh, Zwaardvis, met uh, Willem de Waard? Daar heb ik ook uh, ja. gezien dat je daar ook uh, te gast uh, bent. Ja, dat klopt, ja. ja. Dus uh, dan ga je hetzelfde verhaal een beetje vertellen wat je hier uh, verteld hebt, of niet? ...met misschien wat nieuwe hier en daar... ...omdat het allemaal ja, een beetje gaai ja, was voor de niet ja, ja. ja. ja, ja. Uh, ja, ja. oké okay. in ieder geval... ...aan aandacht gebruik mee. Nee, nee, nee. Moet nee. Dat, maar, maar, nou, dat, dat, dat, dat moet ook. De, de onderstroom van... Uh, ...Muzikaal Nederland mag best wel gehoord uh, worden. Dus uh, wat dat gaat, helemaal goed. Um, Ethan, dankjewel voor, uh, voor... ...je bijdrage. En uh, ja... Uh, ...aanstaande donderdag zal ik die doldrums... ...nog een keer uh, uit, uh, ja, aan laten horen. En dat interview... ...wat we nu hebben uh, gehad... Dat ...komt dan nog een keer voorbij. Dus... En dan kun je hem wel monteren tussen de twee liedjes. Ja, zeker! Nou, dan gaat het ook zeker lukken. Dus nee, dat, dat gaat helemaal goed komen. Uh, dankjewel, Ethan. En uh, ik wens je ontzettend veel uh, succes toe met die actie. En uh, ja, als, het, uh, als het geslaagd is... Uh, ...misschien dat we dan nog even een keer bij je terugkomen. Ja, tof. En bedankt voor de support. Ja, helemaal goed. Nou, dat was hem dus. En ik zal je zeggen, het gaat ook lukken. De Doldrums van Ethan Huis. I'm in the doldrums half asleep. With all my memories to keep. My sails are still. Sometimes een keer zo van uh, iets heel rustig naar de snoeiharde uh, rock, dus wat, Een beetje alternatief, een beetje zelfs, Koekoe met Broken Matches, daarvoor de doldrums van Ethan Huis. komende zaterdag uh, dus tussen 12 en 2 bij Radio Capelle te horen... in het uh, programma van Zwaardvis bij Willem de Waard. En vooruit uh, kijkend op 30 juli... Komt er weer een Zandvoortse muzikant naar de studio. Want de frontman van deze band komt uit uh, Zandvoort. Julia Kurverzoek van Operation Hurricane Undivine. Don't so try. Bijna uit willen draaien Maar het nummer duurt twee minuten En ik moet er nog eentje draaien Donata was dit Met Your Invincible Daarachter, of daarvoor Operation Hurricane Het is ook meteen het einde van deze alternatieve FM Morgen komt de nieuwe video uit Van I Am Lotus Procrastinate, zo heet hij ...is opgenomen tijdens de Rotterdamse dakdagen. En uh, dat uh, betekent uh, dat ze dus uh, gewoon met een uh, nieuwe uh, clip uh, gaan komen. En die hoor je tot aan het nieuws van 10 uur. Tenminste, uh, dan moet er nog wel iets uh, gaan komen. Ja, inderdaad. Lijkt mij wel. En uh, die jongens uh, die, uh, zullen die clip morgen gaan uh, online gaan brengen. Straks veel plezier met uh, Nashville Radio. En wij zijn de volgende week weer met een live optreden van Lisette Aviva. Pink. I am the voice in your head Telling you to get out of bed I am the gym in the bottle The master of your wishes and woes Procrastinate so till I'm dead